ان الحمد لله نحمده تعالى و نستغفره و نتوب اليه و نعوذ بالله من شروره و من سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له و من فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد حمدا بشر حمد عزيزي يا موسوعه النابلسي die zijn gebleven bij de fara-eid van de gussel de gussel is de grote wassing de auteur zegt waar gusselen minen djanaab die muschtermijden aan de fara-eid wat zonan opvada is dus de gussel van de djanaab dus als je in staat van djanaab bent je gaat de grote wassing doen dus de gussel deze gussel bestaat uit faraid en sunan en fadaïd. Hij zegt de faraid van de russel zijn vijf faraid, Dus vijf pilaren. De eerste is de intentie om de grote staat van onreinheid op te heffen. Dus in de hudu hebben we intentie om de staat van onreinheid, eigenlijk de kleine onreinheid, de hadith al-asghar, de kleine onreinheid. Uh, ontastbare onreinheid op te heffen. En bij de roossen is de. Uh, moet, is de intentie om. de grote. Uh, om de grote. ontastbare onreinheid op te heffen. Of om een intentie te doen. dat je. de verplichte roossen gaat verrichten. of. intentie doen. om. Uh, Een te doen zodat je weer kan bidden of de Quran kan vasthouden. Dus dit is de eerste pilaar: intentie. Tweede is Tanim Dahil Jetzir bin Ma'i. Dus je hele lichaam uh, nat maken met water, je gehele lichaam. Uiterlijk lichaam dus niet de binnenkant van je ogen of je mond of je neus. dus alleen uiterlijk van je lichaam behalve de, de oorgat die moet je wel heel zachtjes nat maken dus niet helemaal water erin stoppen maar gewoon je, je vinger nat maken en dan uh, je vinger in je oorgat stoppen en dus je gehele lichaam moet uh, nat worden. Dus als je nagelak hebt of uh, iets wat een lichaam heeft en waterdicht is. Dus je water komt niet bij je huid. Dan moet je dat verwijderen voordat je rossel gaat doen. Want je gehele lichaam moet nat worden. De derde pilaar. Parida is delken, dat is wrijven. Wrijven is dus ook een pilaar in de Russen. Het is een pilaar in de rodo en ook in de Russen. Dus het hele lichaam moet je wrijven nat maken. Of dat nou gebeurt. Dus je maakt eerst je lichaam nat en dan ga je erover wrijven. Of je maakt tegelijk nat en je wrijft tegelijk. Dus stel je voor, je maakt je lichaam nat en die water druppelt af van je lichaam. Maar je lichaam is nog nat, dat kun je alsnog wrijven. Dit geldt voor los. Vierde is, wrijven in je haar. Dus je haar of je gehele lichaam, of het nou je wenkbrauwen zijn, of je haar, hoofdhaar of je baard. Dus de, ook zoals bijvoorbeeld als je uh, nog niet geschoren hebt, in ieder geval dat moet, je moet wrijven, dat nat maken. Uh, in de hodo uh, hebben onze mail geleden gezegd, bijvoorbeeld als je hodo eh uh, de haren op je gezicht. Als je de herder onder ziet, hoef je niet te wrijven. Aan je gewoon wrijven bedoel ik echt de, uh, niet alleen eroverheen wrijven, maar echt eh, blijven wrijven voor een moment. Dat hoeft niet. Maar als je bijvoorbeeld je hebt lichte baat en je ziet je huid eronder, dan moet je wel wrijven. Bij de worsten moet je sowieso wrijven of je nou die huid eronder ziet of niet. En dit geldt ook voor je hoofdhaar. Normaal veeg je die in de woord, maar in de worsten moet je nat maken en je moet je, je hoofdhuid ook... En nat maakt. En de vijfde pilaar is. Mualet. En dat is dat je alles op volgorde doet. Dus dat je dat niet onderbreekt. Met lange onderbrekingen. Uh, maar diegene die vergeet. Dus je bent een stuk vergeten. Bijvoorbeeld je voeten. Of uh, je navel. Je navel moet ook. Uh, sowieso nat. En gewreven zijn. Dus je moet het nat maken, terwijl je het, uh, terwijl je het verrekt met je vinger. Uh. Oké, okay, Steve, je bent een stuk vergeten. Je navel op je voeten. Dan moet je, en je hebt afgedroogd en je loopt niet te bidden. En de... herinner je dat je je voeten niet hebt gewast, dan ga je gewoon je voeten wassen. Klaar. Of je ziet dat je een plek niet mag hebt gemaakt, ga je gewoon nog maken. En als je bijvoorbeeld niet kan, je hebt, uh, je hebt geen douche, je hebt gewoon of je hebt hele koud water en je hebt opgewarmd, je hebt maar een hoeveelheid opgewarmd. en je hebt ineens niet meer genoeg water. Wat dan? Dan kun je en je, je moet alleen nog je voeten wassen en dan ben je klaar dan kun je je voeten daarna, als je weer water hebt, gewoon aan je voeten wassen en dan is het goed en geldig. Uh, Oké, okay, nu de zonen van de russen. De zonen van de russen zijn vier. De eerste is dat je eerst je handen was voordat je ze in de emmer stopt. dus voordat je begint, zoals bij de rode, is je handen nat maken. Tweede is uh, je de oor gaat van je van je oren nat maken. En derde is madmada, dus je mond spoelen één keer, niet drie keer. Eén keer. Dus je mond spoelen is niet van Rida, is geen verplichting, maar is leeg, uh, is, is gewoon sunnah alleen. Is geen pilaar, maar een sunnah. Eén keer, dus niet drie keer. En vierde is, is geen shaab, dus dat ook één keer. Water opsnijven met je noem. Dit zijn de sunnan van de Russen. Oké, de fada'il, dat zijn vrijwillige daden, maar lager dan de sunnan. Dat zijn zeuve. De eerste is het zeggen van Bismillah. En er is geen in de Je Moet je zeggen, Bismillah, is het fadila om te zeggen alleen Bismillah of Bismillah die geleverd staat er. Uh, en er is een mening van iemand medische dat het afgeladen is om desmijnen te zeggen. Tweede van is dat je begint met onreinheid verwijderen uit je lichaam. En daarna, als je de, de onreinheid hebt verwijderd uit je lichaam, dus je hebt het al afgewassen. Dat is de tweede fadilla. Dan is het mijn doel om zo te doen. Dus je was het eerst je de onreinigheid van je lichaam en daarna begin je met Wodo. Dus helemaal Wodo. En alles doe je één keer één keer. Dus als je de Wodo doet die inclusief in de borstel is, dan hoef je niet alles drie keer te doen of twee keer te doen, maar één keer, alleen maar één keer. Want niks wordt dikker gewassen in de wortel behalve je hoofd. Want dan moet je je haar, je haren, je hoofdhaar, moet je wrijven in tegenstelling tot product. Daarover kun je niet het overvegen. En deze hoofddoel die je gaat verrichten, de intentie die je daarvoor hoort te doen, dat je tegelijk dit onder de russel doet dus dat je de genabe opheft met deze dus de ledemaat die je vast daarmee heb je de genabe op en dit is nog en als je dan klaar bent met de waduw helemaal en als je in de midden hebt dat je je voeten niet vast pas aan het einde, dus uh, op zich maakt dat niet uit. Dan moet je je hoofd drie keer nat maken en wrijven. Maar als je één keer doet, dan heb je de verplichting gedaan, maar het is faciel om dat drie keer te doen. En daarna moet je water over je uh, rechterkant van je lichaam. Dus je lichaam, onder je hoofd, vanaf je nek. Dat deel je door tweeën in uh, verticaal. En de rechterkant daarover, gooi je eerst water, giet je eerst water. Want de profeet hield ervan om alles altijd te beginnen met rechts. En Russel is daar, uh, van daaronder. En het is mijn dus doel dat je begint met de boven, bovenkant van je lichaam. Dus je begint niet bij je voeten, maar bij je borst. Dus uh, je begint eerst in je bovenlichaam. Dus je, de heup is, is de midden. Dus uh, de grens tussen boven en beneden. Je borst of je, je romp de bovenkant je voeten en je benen zijn de onderkant. Dan begin je bij rechts van de bovenkant van je lichaam. En daarna links van de bovenkant van je lichaam. En daarna rechts van je onderkant van je lichaam. En daarna links van je onderkant van je lichaam. En van de vada van de wortel is dat jij weinig water gebruikt. Maar ook alles goed en correct heb gewassen. En er is geen grens daarvoor, dus 10 liter, 5 liter, want dat verschilt per persoon. En je moet water gieten over je lichaam, dus je kan niet je handen nat maken en vrij. Je, je lichaam is droog en dan pak je bijvoorbeeld. Uh, je, pakt, uh, je maakt je hand onder de kraan nat en dan ga je vegen, dat is niet gelukkig. Je lichaam moet nat worden, goed nat dus door middel van water gieten op je lichaam. Dus Nog een punt, en dat is namelijk dat de uh, plek waar je niet kan komen je rug bijvoorbeeld of als je ziek bent of gehandicapt, uh, op de plek waar je niet kan komen, daarvoor mag je een touw gebruiken. Of je iemand die je helpt, die jou mag zien. Bijvoorbeeld een man is een vrouw. Of een vrouw haar man. Ja, dan gaat hij je rug, uh, drijven Maar het kan ook met een, eh, uh, bijvoorbeeld met een taal. Of met een, uh, met een, uh, bijvoorbeeld. Dat kan gewoon. Dat is gewoon geldig. En bij de plek, en als je niemand hebt bijvoorbeeld, je hebt niemand die voor jou hier rug kan wat, uh, drijven. En ik kan echt niet bij die plek komen, en ook niet met die touw, dan, als het maar nat wordt, is het geldig. Uh, hierbij beëindigen we, uh, de check omtrent rusten.